De verdreven Thaise premier Taksin wil naar zijn land terug, maar hij weet niet precies wanneer. Nu meer dan de helft van de stemmen voor de parlementsverkiezingen is geteld, is duidelijk dat de partij van Taksin een meerderheid krijgt. Zittend premier Abhisit heeft zwaar verloren en heeft zijn nederlaag erkend. Taksin werd in 2006 uit Thailand verdreven, maar heeft er altijd een grote aanhang gehouden.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 tot 36 in Zandvoort. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds de file op de A2 Amsterdam Den Bos door werkzaamheden tussen Maarse en Nieuwegein nu 10 kilometer. Je kan omrijden via de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Isn't she lovely? Goedemiddag en uh, van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 2 juli 2011. Roy van Buren, goedemiddag. Goedemiddag. Aldo Moraal, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja goed. Ja Roy, voor ja. mij ook. Hè? Huh? Jij nou, gaat ook goed. Het klinkt goed. weer ja. zo, uh, je klinkt er zo hard. Uh, het ligt gewoon aan je stem. Hé oh, hey, Roy, goeie. hoe was jouw week? Mijn week was helemaal toppie. Vertel. Nou, uh, lekker druk. Nog steeds bezig met de kunstenstijn. Meteen een uh, oproep. Ik ben nog steeds op zoek naar jong talent. Kan je nou Diabolo? één wiel fietsen. Zingen, dansen, springen. Dus met andere woorden, heb je gewoon talent. En ben je jong? Van 7 tot 21 jaar, meld je, je aan voor het Kunstenstijn via info @onair want daar kan je, je opgeven als je jong talent hebt. Over uh, kunstens gesproken. Ik heb een uh, liedje van uh, een band die gaat optreden met kunstens Ja. Ik wel om Alleen, laten ze horen. hebben we niet gereageerd. Dus uh, het is nog niet oh. helemaal 100% zeker. Oh, maar oh. ik hoop uh, dat ze het er zeker zullen zijn. Ja. En uh, nou weten wij Roy dat jij bijna jarig bent. Ja ik uh, was. Uh, heb vertel uh, verteld zelf maar. Ik, was, uh, ik ben volgende week uh, donderdag uh, jarig. En uh, Oh, weet je, iemand heeft een speciale boodschap voor me ingesprongen. En wij wonen wel een boodschap. Wij konden helaas niet komen. Maar dus we he, kunnen natuurlijk maar... met lege handen komen. Kijk eens, Roy. Daarom hebben wij voor jou, Roy, uh, een cadeautje. Cadeautje. cadeautje. Nummer twee, Rudy. Het is een boodschap van iemand. Oh, oh, ik, nou, ben ik ben benieuwd. He? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar dit. Ik maak het open. Live op de radio. Oh, nummer leuk. twee op het cd'tje. Ongelig, dit toch? dit nou weer, joh? Dat is nummer één, hoor.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 Nou, top, Ja, nou, We gaan het niet doen hoor, Roy. Hey, Hé, wat gaan we deze uitzending doen? Ja. We hebben een leuke gast, hè? Ja, we hebben een hele leuke gast. Allemaal magisch. Allemaal magisch, Ariëntje. Bassie hebben we in de uitzending. Bassie Bassie hebben we gewoon. hij is volgende week live, geeft hij een show in de krocht. En daar gaan we natuurlijk alles om vragen. En hij heeft ook een liedje die we op de radio gaan draaien. Maar ik had een... Ik heb iets ingestudeerd Nee, ik heb niet iets ingestudeerd Ik heb iets binnengekregen in mijn mailbox Laat die track nummer twee eens even horen Oh ja, tuurlijk, komt hij aan Track nummer twee Nee, dat is het nummer één Oh, sorry Track nummer twee Albert Jan Luister goed Oh, dat is echt zo Oh, leuk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 wat een mooi gedicht Dankjewel Prachtig Prachtig Door Albert Jofors Is dat echt zo? Nee Dat is ah. een grapje was uh, Herman uh, Of Jan van Felix en zeg Herman van Felix. En dan wil ik ze Jan Nummer 1 Veen ook 1. nog even horen Wat is dat dan?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 Okay, we're ready. Transmission. Transmission. Okay, Five, four, three, two, one. This is the FM Entertainment for you. van CFM CFM zendt Zandvoort. 106.9 FM CFM We gaan naar de ramen. Klooten, ongelooflijk. Vrolijk deentje, want dat hoort wel. Want we hebben niemand minder dan Bassie aan de telefoon. Hé, hey, hallo zo antwoord. Hé, hey, hey. Bassie. Hey, ik dacht eerst dacht in de oorlog zat, joh. <laughs> <laughs> Wat gebeurt er dan? gaan de ramen sprongen. Oh. Bassie, hoe gaat ie? Hij gaat meer dan goed. Hij gaat meer dan goed, Hij vertel. Gaat meer dan goed. Ja, ja, ja, ja. zit, Elke, dag, elke week zit ik nog wel ergens drie, vier keer in de voorstelling. Kijk. Ik heb vanavond heb ik iets leuks. We zitten nou live in de uitzending, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb vanavond iets leuks. Echt, de, de, de naam doet vermoeden dat het een geintje is, maar het is echt waar. Ik ben vanavond in Lutjebroek, in Noord-Holland. Nee, joh, ik ben niet. Hotel de En daar hebben ze een Bassinadeavond. En daar gaan, we, gaan ze allemaal Bassinade uitzendingen bekijken. En dan kom ik om een uur of kom ik als onverwachte gast, kom ik eens op kom ik het toneel op.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 En hoe gaat zo'n... Hoe, wat? Hoe gaat En dan zeg ik, hè, kent u deze nog? Ah, bakker dan. die. Hartstikke leuk. Ja, dat hou je van de straat, joh. Allemaal magisch. Ja, allemaal mag. <laughs> Ja, ik verder hoor van en Adriaan vroeger. Nou ja, weet je, het is bij ons. Uh, ik ben nu 19 en ik heb nog net eigenlijk die tijd meegemaakt dat die uitzendingen nog werden uitgezonden. Ja. Nog steeds hoor, maar toen uh, werden ze volgens mij toch gemaakt. En ik denk dat elk, uh, elk mens vanaf ze 18 of zo, dat toch wel goed. een warm gevoel bij Bassi en Adriaan heeft. hè. Ja, dat, dat, dat merk ik nou, hoe lang we doen meer, Want ja, tuurlijk. Als ik wel eens op de markt loop in Rotterdam, ik woon in Vladimir en dan loop ik in Rotterdam. Komt er bijvoorbeeld de grote Marokkaan, die komt naar me toe op mijn nek hangen. Hé, hey, Basje!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 Hele kleintjes? Ja. Ja, natuurlijk. Die kennen me wel. Die ken ja, ja. En, en in tegenstelling tot bij andere clowns zijn ze voor mij niet bang. Nee, oké. Okay. Nou, logisch ja, toch? Nou ja, er zijn hele heleboel mensen die zijn, dus de dood van clowns hoor. Ja. Dat noemen ze coltrophobie geloof ik. Ja, klopt. Er is een speciaal woord voor. Speciaal woord voor, ja. <lacht> Leuk. Ik zag trouwens laatst ook weer, weer uh, aflevering van Bas ja. ja, het wordt wo wo wo ja, echt ja. monster uitgezonden hè. Want wij zitten op Pebble TV en die zenden het ook in de nacht uit. maar oh. Pebble TV zit achter de decoder helaas. Oké. Okay. Pakket nemen, weet je wel. Maar het zit in, uh, in België, ben, zijn we waanzinnig populair. Want ik werk heel veel met die show in België. Ja. Want dan zitten we twee keer per dag op VTM dat is zeg maar het RTL van, van België. Ja, ja. S om half tien en half uur en s'avonds om zes uur en half uur. Ja, dat wil hij natuurlijk wel. Ja.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 En we hadden afscheidsvoorstellingen gepland en hij, had, net voordat die afscheidsvoorstellingen uh, zouden plaatsvinden, kreeg twee Sveespleerkanker. Oh, was oh, bij... dat is vervelend. Ja, en toen ging de pers, die ging die mafgeesje, die ging allemaal zeggen, ja, hij laat zijn broer in de steek." Maar dat was niet waar. Nee. We waren het nog gestopt, weet je wel. Maar ja, als ze wat rottigheid kennen, schrijven zullen ze niet later natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar leven ze van, weet je wel. Maar goed. Ja. En nou werk ik al een jaar of zes, zeven, acht, euh, nee, een jaar of zes, zeven werken we met mijn schoonzoon met Evert van der Boer. Dat gaat fantastisch, hartstikke Oké. Okay.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 Nee. Nee. nee. nee, nee, nee. Hij is gewoon een presentator of zo, want ik ken hem niet. Nee, je moet nooit twee clowns neerzetten op het tunnel. Dat is een fiasco. Dat is, uh, okay. dat is net als dat je twee vrouwtjes adembal naar elkaar legt. Ja, dat kan ook niet samen. Nee, je moet even deze zogenaamde aangeven. Dat was Aad ook, weet je wel. Aad, je moet je voorstellen dat Aad die lag vroeger de bal op mijn schoen en ik kon hem erin schoppen. Ja, ja, ja, oké. Okay. Dus die maakte, die creëerde de situatie, weet je wel. En eh... Uh, en, en, en dan, dan, dan, dan kon ik hem afmaken met een stomme opmerking, weet je wel. Ja, ja. Ik heb naar veel vluggen, Jaapie ook, weet je. Ik zeg tegen Jaapie van de week, ik zeg, wat kijk je zonder? Hij zegt, ja, ik heb zo'n ongelukkige jeugd gehad. Ik zeg, waarom? Hij zegt, ik was een ongewend Zien bij mijn ouders. <laughs> Ik zeg waarom? Hij zegt nou het is wel goed wat ik kreeg was een teddybeer, maar wel een levende. <lacht> toen, hij zegt en toen hij zegt ja, hij, hij zegt en ze bleven maar doorgaan, want die kreeg een zandbak in de tuin met drijfzand. Zeg, maar helemaal, helemaal had ik in de gaten dat een kind had. <lacht> En dan gaan we dus met stomme dingen door. <laughs> ja, dat is uh, afwars. En nu hebben wij uh, iets ontvangen van jou. Namelijk een, een nieuwe single. dat? Ja, ik ben een nieuwe cd aan het maken. Oké, okay, oh, vertel, leuk. Ik ben ja, namelijk Wondermodegein. Oké. Okay. Ik heb al vier cd's gemaakt. En uh, meestal zijn ze jazzy. En daar nou ben ik een easy listening plaat aan het maken. Oké. Okay. Met uh, nummers erop als If Tomorrow Never Come. If Tomorrow Never Come, ja. Yeah. En ehm... Uh, ja, meditation. Lekker easy listening, weet je? Ja ja, oh lekker. Om na twaalf uur te draaien. Beetje jazzy achter. Een beetje achter. Oh, en nou heb ik een, uh, een nummer opgenomen hier Hilde Wolf van Michael Jackson. Oh, goede plaat. En die kunnen jullie zo, die heb ik als MP3. Ja. Die gaan wij sowieso even draaien zometeen. Uh, moet ik hem als MP3 sturen. Nee, wij hebben hem al. Oh, je hebt hem al. Ja. ja? Dan dus kun je de geluid eraf halen. We zijn, we zijn, we zijn voorbereid. Oké, okay. nou en dan kom ik naar de krocht in Zandvoort. En ja, want een weet ik kijken op, op uh, Zondag 10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 Eten. wat zijn bassinale aan van elkaar en zo n... doors. Op 29. Oh, dat moet een... ik Nou, dat, dat is makkelijk, maar ik heb 29 kan niet. Twee nichten? Nee, nee. Oké, oh, oh, oh. Oké, okay. okay, dus um, de prijsvraag, de eerste 10 bellers. Kunnen je een kaartje krijgen? Ja. Wat zijn Basie en Adriaan van elkaar? Dan ben je even naar de studio 03 573 1969 c 9 1969. En maar kans op die geweldige kaarten. Hé, hey, Basie, ik kan nog één eentje. En het is. Uh, op, de, op, de ra op de tv hoor ik heel vaak uh, iets doen. Eén keer voor me doen. Ja, dan moet je hem ook even van mevrouw gaan of ze hem opkrijgen van de kan met pijn doen. Nou, één keer. weer? is het zo? Is het de gevreesde polyp? Nee, joh, nee, joh. Een, heleboel, een heleboel lopen er mee te gillen dat ze zeggen van ik heb kanker, met een is allemaal onzin. Het zijn gewoon knoppeltjes op je stembanden. Oké. Okay. En dan uh, worden ze eraf gehaald. Het is een, een, een, ja, maar een polyklinische ingreep. Ja. Oh, ik ben geloof ik ben gelook, nee, nee, ik ben gedag het ziekenhuis geweest. Oh oh. Alweer, <hops> straf voor mij, ik mogen een week lang niet praten. En, oh. o. O. Dat viel niet mee. En dat valt niet mee voor Bassi, hè? Nee, dat mag helemaal niet toetrekken bij de Hoe gaat het daar nu mee dan? Nou prima, oké. Als je wel geopereerd bent, dan ga je de want de Frans Bauer had het papa's geleden ook. Oké. Een keer dat Joling hebben gehad, dan ja, het gehad. al die jongens, maar weet je hoe het komt. Dat doet te veel werk. Oké. Okay. Dus als je over het is gewoon over je te veel gedragen de stembanden. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Dan moeten we maar denk ik met, uh, op tijd stoppen met de radioork. Ja, nogal. <laughs> <laughs> nou, Bas, hartstikke bedankt. Oké, okay, dus zondagavond 7 uur in de blog. En wij gaan uh, een nieuwe single draaien en die uh, van jou natuurlijk en die heet Heal the World. Heal the World. Dankjewel hè. Hey, doei. Doei. doei. Komt die aan hoor. Ja. Bezig dus met een nieuw album. Basie eigenlijk Bas van Toorn natuurlijk en dit was een klein voorproefje daarvan. Deze komt er ook op heel de World.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 Oké. Okay. toen okay, dat ook weer en Van welke grip eigenlijk? Want... grip, eh, ik denk, ik denk gewoon als je eh, het water nat is, moet je toch een beetje grip hebben met je handen. Dus als je iets hmm. vastpakt en, en uh, iets moet vastpakken of ergens opklimt, dat het daardoor extra grip geeft. Daarom. Zou ik dus heb juist als ik als ik in de douche uitstap of zo en ik, pas, en ik uh, stap mijn, mijn douche uit, dus het juist glad is en ik heb geen grip en met mijn voeten en zo. Maar het, ja, ja. Ge geen idee. Of liggen aan tegels. Kan ik <laughs> dat kan ook liggen, ja. Dat je niet je olie daar moet neerleggen. Ja, maar um, ja, dat staat hier dus. Het, het is een uh, de tijdelijke rimpels die door water kunnen ontstaan op de huid. Zorgen ervoor dat de grip van mensen niet verslechtert door de waterdrippels. Oké, okay, nou, dus dat is ik wel even weten. Ja, wel interessant. En nog eentje. Een beetje dierennieuws. Vrouwelijke kankeroes verwisselen hun jongens soms per ongeluk met de baby van een andere moeder. Ja, maar dat vind ik op zich niet zo heel raar. Het lijkt toch helemaal toch een elkaar niet deze... <laughs> ja, nee, ik, ben, nee, ik ben een kenner. Stradi, joh. Ja, jij bent ook verwisseld. Ja. Nee, ik, ja ben een, jij... ik ben een kenner. Australië geweest op vakantie. En je hebt daar kangoes, maar je hebt er nog een soort. Uh, weet je ook meer. Maar dat weet ik even niet. Maar dat zijn net, net, net als kangoes zelf. Maar het zijn hele kleine kangoes eigenlijk. Uh, weet je die nou? Walibies. Walibies? Ja, walibi. Zou best kunnen. Ja, die okay. lijken ook echt ontzettend veel op kangoes.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 Misschien hebben die beesten niet. Bij elk beest is dat zo. En Het, uh, het wo wordt vaak ook gezien dat het beest wordt afgestoten omdat het van iemand anders is. Dat hoor je regelmatig, hè? Ja. Maar uh, ja, apart. Nou, misschien is ook gewoon weer even. Hoe maak ik een baby voor een ander? Ja, ja dat kan ook. Het, uh, hier nog één uh, oproepje eigenlijk. Want je kan namelijk kaartjes winnen voor Bassie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 573-1969. Dat is tot 573-196 negen En wie weet, maak je kans op die prachtige kaarten. Abend like abend No Zomer van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM It's not what I needed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 Ze loopt nu gewoon over straat. Niks aan de Twitter hand. Twitter bitch. Twitter bitch. Ja. Heb je het gehoord? Ze blijft aan de gang. Ja. Nou, hetzelfde nummer. Ze loopt over straat. Ze wordt nu omver gebeukt. Nou, voor de rest nog niks aan de hand. Ze heeft... Uh, een capuchon op. capuchonnetje op. Ja. Nu moet je opletten. Ja. Nou ja, ze wordt aangereden door een auto. Dan gaat ze weer verder. Ja, ze onderuit. eruit. Het ziet dat mensen eruit, zeg. Admetten. En weer. Tweede keer. Nou ja, zonder de meerdere mensen wordt het schokkend gezien. Loopt ze nu door een tunnel. Moet je kijken wat er nu gebeurt, ze verkracht. Nou, het gaat ook weer iets te ver, maar... Mensen die radio live denken, wat is dit? Let op nu Ze ziet uh, twee mensen oh. Doodgeschoten Doodgeschoten Weer op een auto oh, je, je. En uh, dan zie je later dat mensen allemaal foto's van, van haar maken En dat ze zeg maar allemaal op Twitter zitten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 U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En weet je, we hadden net natuurlijk onze grote vriend Clown Basti aan de telefoon. En uh, hij gaf 10 kaarten weg aan CFM om ze weg te kunnen geven aan de luideraars. Wilt u kans maken op deze prijs, dan kan dat hè? Dan moeten we gewoon even bellen, naar 023.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 Wat was het ook weer? Uh, het was geen nicht in ieder geval, zei hij. Vader en zoon. Oh ja, vader, vader en zoon. zoon ja. Dus uh, is het... Uh, A. Broers. Broers. B. B.